Op de top is door bijna alle landen overeenstemming bereikt over enkele klimaatdoelen... maar een paar landen hielden tegen dat er een bindend akkoord werd gesloten. Ze vonden de voorgestelde maatregelen tegen de opwarming van de aarde niet ver genoeg gaan. NRC Handelsblad en NRC Next komen waarschijnlijk in handen van tv-zender Het Gesprek... en de investeringsmaatschappij van de familie Brenningmeijer van CNA. Deze combinatie lijkt de enig overgebleven kandidaat voor de overname. Ruud Hendricks van Het Gesprek bevestigt dat er wordt onderhandeld... De eigenaar van NRC Handelsblad moet van de Nederlandse mededingingsautoriteit een deel van zijn kranten afstoten. De Afghaanse president Karzai heeft zijn nieuwe regering gepresenteerd. Ongeveer de helft van de 23 ministers zat ook al in het vorige kabinet. Onder hen zijn de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken die ook internationaal worden gerespecteerd. Twee ministers die van corruptie waren beschuldigd keren niet terug in de nieuwe regering. De enige vrouw in het kabinet is de minister voor Vrouwenzaken. In een huis in Oost-Vorne in Zuid-Holland zijn twee doden gevonden nadat er in de omgeving een sterke gaslucht was geroken. De hulpdiensten waren gealarmeerd door een voorbijganger. Na de nodige voorzorgsmaatregelen konden ze het pand in. Daar vonden ze de twee lichamen. De politie onderzoekt de zaak. Schaatsers in het hele land wordt met klem afgeraden het ijs op te gaan. Volgens de KNSB en de politie is het levensgevaarlijk om op natuurijs te schaatsen. Vanuit het hele land komen meldingen binnen van ongelukken.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 Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu Roy Omer Hark the herald angels sing Glory to the newborn king Peace on earth Mercy my God and Joyful rise Join the, the sky angelic host of grace. Ja,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 Flux my light, they see a bright new shining star. The hero choir sing a song, the music seems to come from afar. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na. We gaan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, En hartelijk welkom bij de, volgende, de nieuwe editie van Roy On Air. En helaas alweer de laatste van dit jaar, maar ook echt de laatste Roy On Air op CFM Zandvoort. Ja, dat uh, is af en toe moeilijk, maar we kijken met een positieve uh, ja, gedachte met de twee jaar terug natuurlijk uh, hier op CFM Roy On Air. Het laatste paar maanden samen met Rudy en met Pascal... Twee hele paar, twee hele mooie maanden, hè jongens. Ja, en daar is natuurlijk. het nieuwe programma Entertainment View van gebaseerd. Opgebaseerd. Op gebaseerd, sorry. Ja, een, een, een leuke uitzending vol met uh, heel veel entertainment uh, nieuws, maar ook heel veel weetjes, maar ook veel bekende Nederlanders vandaag. Ja, zo meteen om kwart over vijf we hebben we hem al in de uitzending. Jeroen van de Boom, gewoon live hier bij ZFM. Een echte Zandvoorder, hè? Een echte Zandvoorder. Nou, hij is niet geboren in Zandvoort, maar hij heeft de hele tijd in Zandvoort gewoond, okay. Dat heb ik begrepen. En daar gaan we natuurlijk alles uh, over vragen, maar ook natuurlijk wat hij, ja, wat hij natuurlijk leuk vond van 2009. Dat willen we zeker weten. We hebben natuurlijk ook Rudy met De Eendagsvlieg. Dat ...heeft natuurlijk ook alles te maken met kerst. Jazeker. We hebben Kevin Brouwer in de house. Vorige, of een paar maanden geleden hadden we hem ook al hier in de uitzending. Maar uh, dit keer gaan we natuurlijk ook weer terugkijken naar 2009 met Kevin Brouwer. En ja, twee ja, als, uur. als klap op de vuurpijl van, eh, om kwart over zes... ...Jamai live hier in de uitzending... Jim Iloan bekend dat van de musicals, idols natuurlijk ja, en nog vele andere leuke van. dingen. Ja, precies. En uh, mensen, als jullie uh, een vraag willen stellen aan een van beide personen, bel dan even 023-573-0393. Ik herhaal 023 573 nee, 3, 9, 3. en dan mag je je vraag misschien wel stellen. Dus we horen jullie graag. En verder uh, natuurlijk op onze website wwwentertainment Maar we hebben ook een uh, Twitter en dat is www.twitter.nl of twitter.com slash cfm4u. En uh, daar kan u ook natuurlijk vragen op uh, stellen. Want uh, alle vragen aan de Jermai, maar ook aan Jeroen van der Boom of Kevin Brouw, Of misschien wel Popstar Henry met shownieuws. Dat kan allemaal via die website. Um, ja, het laatste Royonaire. Ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En Vierde. we zijn natuurlijk ook live te horen op het gas en af en toe zullen we Pascal van de week ook even in de uitzending halen. Want hoe is het op het gastigplein? Daar zijn we benieuwd naar. Oké. Oh, my love. En alle luisteraars van CFM Zandvoort, hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig, gezond 2010. Ja, dat Hallo. was onze vriend Alex. Ja, uh, onze grote vriend Alex, uh, van wel bekend als een Bossy Roy rozen. Het is nog steeds kerstgevoel op je radio hier bij CFM Zandvoort en de View Roy on Air. De laatste, helaas, maar wel, wel zo gezellig uh, mogelijk, zo'n kerstuitzending. Uh, Wat vind ah. je er nou van, Roy? Je, laatst, je laatste Roy on Air? Ja Rudy, ik vind het uh, heel erg jammer, want twee jaar uh, lang heb ik keihard gewerkt aan dit uh, leuke programma. En aan het eind uh, is het eigenlijk het hoogtepunt. Hè? Ze zeggen wel eens op de hoogtepunt moet je stoppen, maar op de hoogtepunt stoppen we natuurlijk niet. We gaan gewoon door met z'n drieën en we maken met z'n drieën een leuke uh, uitzending van iedereen heeft een hele drukke agenda. En uh, om dat nou met z'n drieën te doen, als jij een keer wat op zaterdag hebt, nou dan uh, ga ik. Maar ook andersom. Dus dat is het makkelijke misschien aan uh, het met z'n drieën doen. Maar ook de gezelligheid. Want ja, met elkaar maken we wel een heel leuk programma. Want we hebben al heel veel bekende mensen in uitzending gehad. Ja, we kunnen gewoon veel meer met z'n drieën. En uh, dat maakt het denk ik ook wel uh, naar een hoger niveau uh, ons programma. En uh, ja, ik ben hartstikke tevreden. En ik vind het uh, leuk dat jij ons de ruimte hebt gegeven om uh, in jouw programma mee te gaan ja. doen uh, met, uh, ja, met, uh, met jouw programma. En dat dan ook nog ja. langzaam omturnen naar ons programma. Nou, echt uh, helemaal top. Ja, en... Uh, aan het eind van het programma zou ik zeker ook nog even met de luisteraars uh, het delen. Wat ik nou de hoogtepunt van, van uh, Roy On Air vind van twee jaar lang. Ja. En ja. er zijn best wel veel hoogtepunten geweest. Daar gaan we straks op terugkomen. Zo meteen live in de uitzending. Jeroen van der Boom. Heb je vragen? Bel snel 023 573 0393. Wij gaan nog even een plaatje draaien. En daarna hebben we Jeroen voor jullie. Voor een kinderen nog wat komen. Want het is kerst voor mij en iedereen. Maar niet voor jou, want jij ging van me heen. Ik weet dat jij daar eenzaam zit te treuren. En niemand jou met kerstmis op kan kleuren Want wat je mist, nee, dat is niet te koop. Nu huil je tranen op je kussensloop. De sneeuw valt naar beneden, alleen niet voor ons twee. Want jij moest de weg naar die andere toe. Hij speelde een week met jou, nam toen weer een andere vrouw. Nu vier jij je kerst zo eenzaam en alleen. Het van de week nog een kerstkaart op te Schreef ik jou, het heeft er lang genoeg geduurd. Ik kreeg geen antwoord, maar ze meegen doe ik niet. Het is daarom dat ik zing voor jou dit lied. De sneeuwpotten naar beneden, alleen voor ons twee. Want jij moest weg.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 ja, een oudje van André Hazes, nu via jij je kerst alleen. En we hebben hem hoor, live in onze uitzending. Dames en heren, Jeroen van der Boom! Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je tijd hebt kunnen vrijmaken voor ons... om eventjes kort uh, te vertellen hoe het met je staat... en uh, waar je mee bezig bent, zowel. We hebben natuurlijk hier en daar al wat gezien op televisie vorige week. Je hebt uh, gekookt met uh, een van de ja, kritischste koks die er bestaat. Nou, dat is ook gelijk de reden waarom ik meedeed. Ik vond het... Sowieso heb ik altijd wel geroepen, van, kijk, ik doe niet heel veel tv-programma's. Ik zit niet in heel veel panels en dingetjes, omdat ik het gewoon ja ik, ik heb zoiets van, ja, ik ben druk genoeg met mijn eigen zingen en uh, mijn eigen dingen. Mm -hmm. Alleen, ik vind, Herman en Blijker vind ik gewoon bijvoorbeeld een hele aardige kerel. En ik had altijd gezegd, van, nou, als hij nog een keer met een programma komt, dan doe ik graag mee. Mm -hmm. Dus daar hield hij me aan. En ik kon gelijk de keuken in, inderdaad. <laughs> is het nou echt, uh, nou echt zo'n streng, uh, streng iemand? Of, nou, uh... hij is, je, kan, je kan ontzettend met een lachen, maar inderdaad, het moment Supreme. Dat er wat gebeuren moet, ja, dan gaat, gaat hij uh, ja, even los. Maar ja, dat geldt ik voor iedereen wel. Je kan allemaal lachen, hier, brullen op het moment dat het moet gebeuren. Ja, Dan moet je ook niet dol natuurlijk, want zijn naam zit op de gevel. Ja, precies. Ja, je, moet er toch, uh, je moet er toch voor staan. Ja, Hé, hey, maar uh, je hebt er daarna nog even een goed feestje voor gemaakt, zag ik. De tafels ja, die uh, nou, bij de ja, als het, Kijk, dan zijn we er toch, weet je wel. En dan, uh, dan, uh, dan, dan is het drie keer vragen en uh, de vierde keer spring ik er gewoon op. Ja. Dat maakt niet <laughs> zoveel uit. Dat ben ik gewend. Oké. Okay. Uh, Jeroen, uh, jij uh, bent ooit al in horecagelegenheid uh, geweest, toch? In ieder geval, je hebt ermee te maken gehad, want je hebt zelf een horecagelegenheid gehad Lekker, in Zandvoort. Als, hè? Raam als jij je raam uitkijkt, volgens mij zie je mijn oude achterdeur. Ja, dat klopt. <laughs> is hij nog steeds uh, hout gemaakt uh, uh, bruin of is hij een andere kleur? Is hij geel? Ja, hij is nog, uh, hij is, uh, hij is geloof ik geel inderdaad. Oh, hij was uh, donkerbruin, alsof het een houten deur was. Oké, okay. okay. nou we zullen de mensen even aanspreken dat ze twee van de oude staat herstellen. Ik wou het zeggen, het zou erg prettig zijn als ze meer. Nee, nee, hij is nog wel bruin. Oh. Voor de duidelijkheid. Okay. Ik zit er verkeerd ja, nou, te kijken. Ja, nou, helemaal bruin hoor, Jeroen. Ja. ja. Hé, hey, maar Jeroen, een bewogen jaar geweest voor jou, denk ik. Want uh, je hebt toch wel erg veel uh, voor je kiezen gehad dit jaar. Nou ja, kijk, ik moet je heel eerlijk zijn, wij hebben natuurlijk twee jaar geleden, of uh, wat tweeënhalf jaar geleden praten we nog maar dat jij bent zo natuurlijk uh, een grote klappen was. Mm -hmm. Ik je over een plaat die toch al een jaar lang de, ja, de hitlijst staat... en heel hoog staat en heel breed, hè, breed gedraaid wordt. Dat was met jij zo, En als je daar naar kijkt, dat het pas 2,5 jaar geleden is... dan is het natuurlijk wel super hard gegaan. We krijgen daarna natuurlijk nog één wereld. We krijgen nog betekenis. We krijgen het is over. Allemaal bom, allemaal radioplaten, weet je. De plaat komt op een gegeven moment hoog. Je album staat op één. We beginnen denken, jezus, hoe moet ik het er allemaal in krijgen? En net toen we dachten van 2009, dat doen we gemeen, gaan we een beetje gedoseerd jaar van maken. Nou, dus de... Leuke optredens, niet te veel, maar wel gewoon goed. Alleen dat is helemaal de mist ingegaan. Dus. <laughs> ja, dat mag je best zeggen. Er stonden we Toen het stond het in een keer in januari René even hier op het pad. Ja. Of, ik, uh, of ik in een glitterpak uh, de Arena wilde doen, <laughs> nou, dat nou, dat toch... maar dat moet toch gedaan. Maar wat is nou, als je terugkrijgt naar 2009, het, hetgeen jou het uh, meeste te pak heeft gehad? Want je hebt natuurlijk ook het Songfestival gehad, de toppers uh, ja, en uh, een nieuw album. Ja, dat heb ik gewoon echt ervaren als heel erg leuk. Dan moet je niet een, uh, een heel serieus verhaal verwachten. En ik zal er ook absoluut niet voor weglopen dat wij behoorlijk te laag geëindigd zijn. Alleen dat is zo'n weerwar aan, aan belangen en, uh, uh, uh, ja, en, en zaken dat ik daar niet echt uh, van wakker gelegen heb. Um, de hoogtepunt was sowieso wel dat ik eerst natuurlijk heel lang over de toppers na moest denken. Maar dat ik uiteindelijk de arena in ging En dat ik toen echt gelijk de, binnen binnenkomst en René zei van spijt me dat ik hier zo lang over na heb gedacht. <laughs> Kijk. Want dat is toch wel een enorme uh, uh, stoot adrenaline wat dan door je heen gaat. En als je dan ook nog je eigen liedjes mag zingen, En dat je in ieder geval je eigen plek hebt verworven. En dat ik toch uh, achteraf hoorde dat ik toch wat verjongend was. En een beetje andere muziek ook erin had gebracht. Ja, dan had ik daar gewoon zoiets van had, dat de missie was geslaagd. En voor de rest, ja, kijk, een nieuw album is natuurlijk altijd spannend, omdat we het nu helemaal omgedraaid hebben. We zijn breed de handel in gegaan met het nieuwe album. We zijn uh, nog niet echt gelijk met singles gaan knallen. We hebben gewoon gedacht van, oké, okay, er komen wat singles vanaf, een beetje radio iets. Ik heb natuurlijk wel de marge dat een 5 of 18 in de ochtend altijd goed meedoet, en radio 2 altijd goed meedoet. En dan was je weer week cd. Maar we hebben een ander pad gelopen als het uh, album Jij bent zo. Maar dat is ook niet zo gek, want daar had ik vier singles die opeens stonden. En toen was een album. En nu zijn we, eigenlijk, zijn we het een beetje omgedraaid. Ja. Dus dat is, uh, dat is sowieso anders. Alleen dit album is bijvoorbeeld niet zo heel erg toegankelijk. Het is wel een wat zwaarder album. Ja, dus een beetje echt... meer rock uh, begreep ik. Een beetje meer een beetje richting meer rock. rock. Maar ook wel wat meer diepere teksten... En ik denk dat het ook goed is omdat je, eh, uh, eh, uh, de, de volgende single die er stak hebben, nu weer geloven. Dat, dat had ook te maken dat, dat ze bij Evers ochtends die plaat gingen draaien. En dat ik op een gegeven moment dacht van, nou ja, dan doen we nog maar voor het oude nieuw nog een plaatje. Niet te verwachten dat ze het ook vier weken lang vol uh, gingen houden met elke keer draaien. Waardoor je dan toch weer ziet dat het plaatje nu inmiddels dan weer uh, behoorlijk hoog kruipt. Nou, dan doe je er nog drie, uh, drie uh, instorts tegenaan en je gaat een leuke actie met de telegraaf doen. En dan zie je dat zo'n plaat eigenlijk heel snel weer in de hoogste regionen staat van zo'n album of een single top 100. En dat is dan alweer grappig. Ja. Aan ene kant om te zien hoe het nu werkt. En aan de andere kant uh, is het leuk dat een liedje wat je eigenlijk eerst niet uit wilt brengen dan toch weer zo hoog staat. Ja, dat, is het, dat kan ik me goed voorstellen. En is dus van je album Verder, dat hebben we nog niet genoemd, album Verder. Het is nu net ja. uh, drie maandjes uit. Hoe staat het daarmee? Verkoopt het een beetje? Ja, kijk, omdat je breed zit. Uh, en dat wil zeggen ook non-traditional. En ik, Het is misschien heel ingewikkeld voor de mensen. Maar dan ga je uit totaal groot. Dus dan beperk je je niet... Alleen uh, met uh, uh, de, de, de, de music store hè, en de free record shop, dan ga je dus ook uh, naar de benzine pompen. Mm -hmm. en dan kan de een zeggen ja, dat is heel slim, de ander zegt ja dat is niet slim, want dat telt dan niet mee voor de lijst. Aan de andere kant denk ik gewoon dat het heel belangrijk is. Je staat vijf, zes weken heel hoog in zo'n lijst, dan ga je breed uit. Ja, dan koek, je natuurlijk met je plaat naar beneden. Voordat wel is dat er dan allemaal zeker dicht 25.000 weg staan in deze tijd. Ja, precies. Een beetje een, weet je, het is een beetje van ja, hoe... Hoe, hoe, hoe doe je het en hoe benader je het, weet je wel? Dat is een beetje, uh, het is een nieuwe manier. Je moet, we zijn helemaal afhankelijk momenteel van downloads. En we zijn enorm, uh, ja, mensen bepalen tegenwoordig op iTunes zelf hun album. Als je met 14 liedjes komt en je vindt er 9 leuk, ja, dan download je 9 op je, op je, op je iPod. En dat kost gewoon wel, uh, ja, dan is 19,95 voor een nieuw album best wel Ja, ja precies. Ja, het... En dan moet je ook een single weer van aftrekken. En als je single hoog staat, zie je dat het album ook weer binnen gaat komen. Het is een beetje op en neer, op en neer. Alleen ik denk als jij inderdaad van de eerste week goud verkoopt met je album. dat je natuurlijk ook een mooi paradiesconcert doet. dat je dan in deze tijd heel goed doet. Ja, ja uh, maar ja, het zijn er niet 115.000 als jij bent zo. Ik bedoel, dat is natuurlijk van de zotte. dat we dat in een jaar tijd uh, vorig jaar natuurlijk bereikt hadden. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar dat is een hele andere opbouw. Ik bedoel, hier moeten nog zeker twee, drie singles vanaf komen. omdat er gewoon te veel commerciële liedjes op staan. Mm -hmm. En dan zou je zien hoe groter de hit, hoe makkelijker een album ook weer boven komt. Dus je doet tegenwoordig veel langer over een album dan vroeger. Ja, ja dat is uh, met, het, uh, met het downloaden, is dat uh, helaas uh, ja, maakt het allemaal wat moeilijker in de muziekwereld, zeggen ze altijd. Ja, helaas, maar het is ook wel een beetje, een beetje de toekomst, weet je wel. Dus je moet er niet, ik zie ook wel eens artiesten nu opstaan die zeggen van... Oh, maar uh, we moeten uh, een vorm, we moeten ons hard maken tegen download. Ja, dat werkt dus niet. Dat is leuk om aandacht te roepen. Maar zo is het nou eenmaal, dat is de nieuwe manier. En daar moeten we nu een beetje van... Uh, van leren hoe dat allemaal werkt. En dat, uh, nou ja, dat komt allemaal wel weer goed, hoor. Ja, dan voornamelijk de legale downloads, hè? Want dat is... Ja, natuurlijk. Uh... Ja. Dat is het probleem, natuurlijk. Een album is binnen zeven uur... Uh, te downloaden uh, nadat het uitgekomen is. Op ja. grote... Sterker nog, die komt nog eerder... Uh, in de zoekmachine... dan dat er een betaalde download komt. En daar gaat het, daar gaat het wel mis. Ja, ja. Dat, uh, en ja maar... Mensen betaal liever. <laughs> dat is altijd beter. <laughs> nee, ja, dat is ook onze boodschap, Jeroen. We hebben, we hebben zoiets van, nou, er zijn sites genoeg waar je gewoon legaal de nummers kunt downloaden, waarvan je ook weet dat er een deel van de opbrengst richting de artiest gaat. En wij zijn er groot nou, voorstander van. Dus... Ja, daar ben ik zelf ook groot voor. Ik zal er ook absoluut mee, mee, hè? Ik zal ook mee heulen. Het is alleen wel zo dat ook mijn iPod voor de vakantie door een vriend van mij gevuld is. En ik, toen ik hem vroeg, jezus, 15.000 liedjes, waar heb je die vandaan? Ja, ik heb een heel bestand staan in mijn computer. Ik zeg, heb je zo'n groot iTunes-account? Nee, joh, zeg, dat komt allemaal bij LimeWire vandaan. Ja. ja, maar zo snel gaat het dus. Dus ook mijn liedjes en ook toppers en ook mijn nieuwe album, ja. die komen ook allemaal... Dus ik heb de iPod die ik, heb, of tenminste, de, de, de, de, zo'n ding euh, wat ik dan heb... Ja, dan moet ik wel met mijn grote mond dat ook eigenlijk gewoon afwissen en zeggen, jongen, dat werkt niet. Ja, eigenlijk ja, zou iedereen het af moeten sferen. Ja, maar dat is heel lastig, zo zie je ja. maar weer. Ja. Maar uh, goed, voor de rest gaat het goed hoor. Ja, hey Jeroen, hoe, hoe, uh, hoe gaat, hoe zit jouw komend jaar er eigenlijk uit? Want je gaat uh, opnieuw de toppers doen hè. vorig jaar zei je nog van, ja. ja, misschien doe ik wel één keer mee, misschien ook wel twee keer of drie keer, ik weet het nog niet. Ja. Nou, nu is het bekend dat je met z'n vieren in de arena staat, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er blij mee. Ja, nou maar... jij ja, niet als enige, hè, blijkt. Want, nee, nee, want jullie gaan uitverkocht, hè? Ja, en al drie keer bijna, ja. Dat ja. is uh, echt, uh, ja, dat is in ieder geval niet te geloven. Dat is gewoon heel erg mooi. Nou ja, we hebben vanmorgen, dat is even puur uit, omdat jullie gewoon vrij uh, bekende zinnen van mij zijn. We hebben vanmorgen hebben we bij elkaar gezeten voor het eerst. Um, Zo. Um, even met z'n viertjes eventjes, uh, de neus richten uh, tegenover elkaar gezet. En dat was binnen een minuut, was dat lachen, brullen. Dan zie je dat dat, uh, dat dat gewoon heel leuk werkt. En uh, ja, ik denk dat, dat wij staan natuurlijk met z'n allen wel van bekijken dat het zo hard gaat. Alleen, het is wel leuk. We bedienen nu een hele grote doelgroep. Ik bedoel, iedereen heeft nu echt zijn eigen plek. En dat is denk ik wel het mooie nu van het komende concept. Ik bedoel, we gaan een beetje Vrienden van de Amstel uh, uh, rocken erin. Maar dat wordt ook van links naar rechts. Het wordt alles bij elkaar nu. En ik denk dat dat de grote... De gro de grote grap is van Toppers 2010... dat het een heel breed programma gaat worden. Oké. Okay. Had jij verwacht dat Gordon... en Joling beiden zouden terugkomen bij de Toppers? Ja, dat is een heel lastige antwoordgeving natuurlijk. Je moet ja. je voorstellen. Wij zijn natuurlijk heel erg serieus... bezig met het concept Toppers. En we weten echt wel... wat we wel en wat we niet kunnen maken voor de mensen. En we weten echt wel wat, wat werkt... en niet werkt. Zeg ik nog niet denk dat wij met de organisatie echt direct weten, met onderzoeken, wat het publiek wil en wat ze, wat ze leuk vinden. Met al die speculaties om te zeggen van, de, oh, dat is uh, ook voor ons opkijken. Ja. Wij wilden sowieso Gerard van Gordon terug, um, alleen al zoiets van, ja, het zou voor ons heel prettig zijn uh, om ze allebei terug te krijgen, dat is voor het concept goed en dat is voor, uh, voor de mensen leuk en dat is voor ons ook heel erg leuk. Alleen roept iedereen, ja, dat gaat je nooit lukken. Ja. Nou ja, je ziet het wat, het, wat er gebeurd is inmiddels. En had je daar wel inspraak over? Ja, daar hebben wij natuurlijk met elkaar over gesproken. Tuurlijk. Ja. Het concept is in principe net zo voor mij als dat het... Uh, ik heb er net zoveel over te zeggen als, uh, als iedereen die erbij zit. Okay. Dat kon ik voor mezelf wel goed, uh, goed insteken vorig jaar. Toen er toen, ja, geen keuze was, alleen ik in principe. Toen heb ik gewoon gezegd van ja, ik wil best wel de toppers. Maar dat heeft ook een aantal... Ja, daar wil ik ook zeggenschap. En daar wil ik ook ja, een beetje tuurlijk. praten. Dus we hebben allemaal een gelijke... Al die onzinverhalen dat de een dit krijgt en de andere ja, dat ja, krijgt. Ja. ja, dan denk ik bij mezelf mensen... Denk eens, nou, hoe denk je dat dat dan werkt? Dat, dat gaat natuurlijk never nooit in de, in de groep. en dan heb je alweer binnen een maand bonje als dat zo zou zijn. Ja, ja, dan, uh, leg, ja. dan ligt er weer eentje uit. Ja, nee, maar zo moet dat, je... Dat het is heel makkelijk zeggen iets over de toppers. Alleen... De soep wordt veel heter gegeven dan die is. Weet je, het is echt niet zo dat de een meer krijgt dan de ander. Want dat staat nu, geloof ik, weer in alle bladen. Dat ja. Gerard Joling dan weer een enorm hoog bedrag zou krijgen. Weet, misschien <laughs> was het wel grappig, want voor, voordat het nieuws bekend was, hebben wij Gerard Joling ontmoet tijdens het concert van zanger Alex. Daar was hij te gast. En uh, ja. toen werd hij een beetje kribbelig uh, van ons. Omdat wij ernaar vroegen of hij eigenlijk wel terugging in de toppers. En een week later was het bekend. Terwijl hij toen nog eigenlijk nog helemaal niks wist. Nee, maar had jij verwacht dat hij op een lokale zender dan dat grote nieuws zou brengen? Nee, dat, ja. dat, dat ja, zeker niet. Je? <laughs> ja. Ja, maar is dan, daar zijn partijen van. bedoel de, de wil is er wel om dingen te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat jullie nu als eerste weten dat we morgen met elkaar hebben gezegd. Ja. Snap je? Ja, maar de grote... De grote Transacties en de grote dingen, de grote aankondigingen, daar zijn kanalen voor. En dat heeft gewoon te maken met, met de afzet van luisteraars en, en, en lezers, bijvoorbeeld. Dus op het moment dat dat al zo is, nou, dan is de kribbigheid. Dan had je misschien vanuit de kribbigheid kunnen merken. Dat er dus waarschijnlijk iets zou, zou spelen. Daar, daar wordt vaak op gespeculeerd. Alleen daar zijn ja. jullie dan te netjes voor. Ja. <laughs> ja. Daar heb je wel gelijk in. Ja. Dat wij waren wel meteen weggegaan. Wij zijn, wij zijn netjes weggegaan. in de auto volgende keer zeggen. Van, fuck, hij reageerde wel heel erg raar. Weet je, wat, we roepen het gewoon. <laughs> <laughs> dat hey, dat doet de rest van de zenders ook. Hé, hey, maar Jeroen, we bellen jou voor, de, voor jouzelf En niet voor de toppers. Dus ik wil toch nog even terug naar jou. Wat staat er in 2010 op je te wachten waar je echt naar uitkijkt? Nou, waar ik echt nou, we hebben net sowieso net Paradiso gedaan met het nieuwe album. Dat vond ik helemaal te gek, omdat het toch... Ja, dat is dan toch voor mezelf die popperand. Mm -hmm. Wij gaan uh, 1 januari geef ik een miniconcert Curaçao op Mambo Beach. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Echt vervelend. Ja, uh, dat is heel vervelend. Sorry voor alle luisteraars, <laughs> maar ook daar is de zee. Um, um, dus dat is heel erg prettig. Wij gaan een concert doen, volgens mij in combinatie met 258 en RTL... In begin januari zijn volgens mij lopen we nu sports op RTL 4 Toen dat zag ik voorbij komen. Ik doe het nog in Panama. Mm -hmm. In een meet and greet. Ik denk nou, ik ga ook meedoen. Ik weet nog niet welke datum dat is, maar dat zal ongetwijfeld volgens mij eind januari zijn. Dus dat doen we dan een miniconcert en dat zal misschien een beetje uittesten hoe een club toe gaat, uh, gaat, gaat werken. En voor de rest komt er nog een nieuwe single uit in mei. We wachten heel even nadat deze voorbij is, uh, want we hebben Van de nog een hele leuke actie staan met, uh, met de downloads. Dus je kan best, staat nu op twee, het zou best kunnen zijn dat we de één nog gaan tikken met, uh, met dit liedje. Dat zou mooi zijn. Dan, uh, ja, dat zou natuurlijk maar alles heeft natuurlijk te maken met, ook met promotie. Ja. En, uh, en, uh, maar zo werkt het tegenwoordig. En dan heb je daarna heb jij, heb ik een uh, mooie tijd om eventjes rustig de nieuwe single voor te bereiden van het nieuwe album. Daar gaan we ook wat televisies mee doen. Maar kortom, ja, er staan nog zoveel dingen. Er komt een nieuwe Disney film uit uh, eind januari. De Princess and The Frog. Dat is dus de Princess en de Kikker. Een hele grote Disney film, op de grote van Bella en het beest. Dus uh, Disney doet één keer in de drie jaar geloof ik een hele grote film. Okay. En daar heb ik de hoofdrol uh, in, in gesproken. Jij bent de kikker. Uh, ik ben de kikker. <laughs> Onder andere en de prins. Ja. Nee, maar dat, uh, dus dat is ook heel leuk. Dat vind ik heel leuk om te doen. Um, ja, er komen nog zoveel dingen aan, joh. Uh, we hebben net top 2000 weer gehad. Weet je, ik zit altijd wel... Ik trede ook wel ongeveer 200 keer per jaar op. Dus ja, weet je wel. Je weet niet waar je moet beginnen. Alles is nog steeds leuk. Ja. Omdat alles gebaseerd is op dat ene liedje wat er ooit uitkwam een mooie follow-up gekregen met mijn andere liedjes. Zo moet je het zien. Ja, ja nou, je bent echt, een, uh, echt binnen, binnen, uh, ja, binnen een korte tijd een, een begrip geworden. Hè? Binnen de... nou ja, kijk, ik denk dat, de, dat de inderdaad... dat zie ik ook met de dingen waar ik voor gevraagd word. Ik word natuurlijk heel vaak gevraagd voor carrière, dagen... en, en voor beurzen, om te praten over het succes. Ik ben natuurlijk wel 16 jaar bezig daarvoor al geweest. En uh, ik denk dat de mensen in Zandvoort ook nog wel kunnen weten... dat ik uh, ook de, de, de, de, de beat de dance wat dan was het ook weer allemaal voor die drie ja. dagen acties. Ja, die heb ik natuurlijk ook altijd gespeeld daar. Dus ik ben al heel lang bezig. Alleen voor het de, grote voor de publiek is het net of ik 2,5 jaar lang alleen maar hits heb. Dat is niet helemaal waar. Nee, bedoelt... uh, er zit gewoon heel lange tijd al af van voorbereiding achter. Mm -hmm. En ik denk dat uh, op een gegeven moment vallen de dingen gewoon op hun plek. Ja, ja precies. En uh, ja, dat brengt jou nu waar je nu bent. En ja. Uh, ja, wij willen jou in ieder geval veel succes wensen het komende jaar met, uh, met, jou, uh, met al je gigs, om het maar even zo te zeggen. Ja. Nog even een ja. vraag, vraag aan jou. Zou jij onze luisteraars nog eventjes uh, een, uh, de, een kerstgoedje willen geven? Ja, zeker weten. Hi, ik ben Jeroen van de Bomen. en ik wens alle luisteraars van uh, CFM Zandvoort. Een ongelooflijke goede kerst en een fantastisch 2010. Oké, okay, Jeroen, Heel bedankt. Leuk, bedankt Jeroen. Hetzelfde voor jou en we gaan je single even draaien. Heel goed. Hey, dankjewel. Hè. dankjewel. Fijne oh, avond. Eenvoudig.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 Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city, ring a ling, hear them ring, soon it will be Christmas day, city sidewalks, busy sidewalks, dressed in hot, Style in the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meaning smile after smile, and on every street corner, you hear silver so bells. Christmas time in the city. Railing, hear them ring, Soon it will. Kid farts, this is Santa's big scene, and above all, this bustle you hear. Silver bell, Silver bell, it's Christmas time in the city. Ring them in, hear them ring, soon it will. bell, Silver. bell, It's It's Christmas time Het blijft heerlijk hè Kerstmuziek op je radio hier bij CFM Zandvoort Ja Royal Nerd, twee jaar geleden begonnen we En daarna hebben we heel wat opgebouwd En afgelopen jaar hebben we al een keer aan de telefoon gehad En dan heb ik het over Kevin Brouwer Een grote vriend van ons Hoe is het Kevin? Nou dat is toch weer een goede zaak, goedenavond, ja goed <laughs> ja <laughs> Hoop uh, gebeurt, hè, 2009? Nou, best wel, ja. Het is een, uh, als je er zo even weer op terugkijkt, dan uh, is het toch een redelijk drukke bedoeling geweest weer. Ja, want uh, hoe, uh, ja, een tijdje terug heb je je single uh, gepresenteerd, werd die uitgereikt door Basie van Basie en Adriaan, hè. Uh, uh, ho hoe, is die Zelfs. hoe is dat uh, allemaal uh, verlopen na dat interview met ons? Nou, kijk, mensen die uh, verwachten natuurlijk, althans, en dat is ook heel erg logisch natuurlijk, dat, uh, dat er nog een uh, single komt. Althans, die vraag die krijg ik heel regelmatig. Ja. Maar, uh, maar toen de tijd was natuurlijk dat, uh, dat, dat singeltje was, uh, ja, ik wil niet zeggen uh, uit een grapje geboren, want dat vind ik altijd heel erg slap, zo'n excuus. Maar, uh, maar wel eigenlijk een beetje als een, het spontane idee van leuk, we, we, we voegen eens daad bij woord en andersom. We gaan dat eens dus een keer echt doen, gewoon zo'n single. Alleen het was nooit mijn bedoeling om er echt een hele carrière aan te verbinden en uh, gewoon echt uh, singles te gaan maken. Nee. Nou, het, het liedje is hartstikke leuk ontvangen... Alleen, uh, ja, op een gegeven moment moet je toch een keuze maken van ja, wil je het presenteren voortzetten, wil je daar je energie in steken of het zingen. Nou ja, en dat is uh, wel uiteindelijk het presenteren geworden verder. Ja, want je bent nu uh, elke zondag te zien bij SBS6, Hebben Teletrends. Ja? Hoe, uh, hoe is dat eigenlijk zo uh, gekomen? Want je was bij RNN uh, 7 te zien, ook een tijdje bij RTL 4 en nu was je bij SBS6 te zien. Ja, klopt. Het is inderdaad, bij RNN heb ik natuurlijk vier jaar lang al gezegd. Ik uh, veel, uh, ja, veel ervaring opgedaan als producent en presentator. Nou, de RTL inderdaad dan in de dagprogrammering. En ja, bij SBS, dat is dat heel toevallig gegaan allemaal. Dat een aantal producenten van dat programma. die uh, kende ik en zij kenden mij. En uh, ja, daar is een hele leuke samenwerking uit voortgekomen. En wat wel een leuk nieuwtje is, is dat we in 2010. Uh, we hebben bijgetekend met SBS dat we het nog een jaar blijven doen en dat we het ook gaan uitbreiden met wat we nu ook al doen met city trends en uh, nu ook winter trends. Dus dat is echt wel heel grappig. Dus het wordt een heel groot, eigenlijk een heel groot concept is het eigenlijk in dat jaar geworden ja. afgelopen jaar. Ja precies. Ja we hebben natuurlijk twee uur zendtijd, wat best veel is van één tot drie. Zeg twee uur lang uh, is het natuurlijk. Uh, we hebben gewoon de tijd om uit te zenden. Daar kunnen natuurlijk enorm veel items in. Ja alleen maar we, we, we, we, we, we, we, we moesten op een gegeven moment wel wat andere varianten verzinnen en uh, daar kwamen dan City Trends, Summer Trends. We hebben deze zomer natuurlijk heel veel leuke evenementen en dat soort dingen belicht in Nederland. Nou, en dat, dat willen we volgend jaar gewoon, uh, gaan we dat voortzetten, dat is wel heel erg leuk. Dus eigenlijk is het een programma die eigenlijk dingen verkoopt in steden, in landen en dergelijke. Ja, het is een compleet nieuwe, nieuwe ervaring zeg maar, van het uh, thuiswinkelgevoel. gevoel. Dat je dus zeg maar... Uh, ja, we geven gewoon eigenlijk mensen ideeën van... Uh, goh, als je een dagje naar, uh, of een weekendje naar Valkenburg gaat... Goh, probeer dat hotel en uh, eet bij dat restaurant... En uh, ga bij die boutique eens wat kopen. Nou, en dan uh, dat zijn eigenlijk gewoon leuke tips. Ja, hoe was 2009 verder voor jou? Ik moet je zeggen, een goed jaar. Het was natuurlijk een beetje een raar jaar... Als je dan alle economische bericht wordt van... Ja, uh, toestand en weet ik het allemaal... Maar als je gewoon lekker je dingetje blijft doen, en, uh, ik, ik mag echt niet klaar. Ik heb een heel leuk en uh, fijn jaar gehad met allemaal leuke dingen. Gaat 2010 ook zo'n jaar worden? Ik hoop het wel, ja. <laughs> ja ik ben altijd redelijk optimistisch ingesteld. Ik, ik heb wel zoiets van het komt zoals het komt. Maar uh, ja, hoor, ik denk dat 2010, uh, je, je, je maakt er zelf wat van en uh, dat, daar ben ik ervan overtuigd. Heb je concrete plannen voor 2010? Uh, nou, ik heb wel echt behoorlijk... Uh, ik ben heel erg met mezelf uh, aan het werk uh, gegaan uh, sinds dit jaar. Dus mijn nieuwe website is... Uh, nou, toevallig ook wel weer een uh, grappig nieuwtje. Is dan sinds deze week in de lucht gegaan. Die veel beter de lading dekt dan de vorige. Dus uh, waar veel beter nou uit naar voren komt wat ik allemaal doe. Dus op KevinBrouw.nl kunnen mensen nu gewoon... Uh, ja, eigenlijk uh, krijgen ze veel meer in beeld. En in 2010 wil ik eigenlijk gewoon mezelf de goede kant op uh, sturen. Dus hè, niet uh, met uh, tien dingen tegelijk bezig zijn, maar... Met, met, ...met één of twee dingen die gewoon uh, het belangrijkste zijn... ...en daarin gewoon goed worden. Oké, okay. nou dat klinkt goed. Ja, ik... toch? Dat we toch uh, op zich een goede. Ja, precies. Nou, ik ga je in ieder geval heel veel succes wensen in uh, 2010. Dankjewel, ik wens jullie dat uiteraard ook en, weer. Kevin, dat weer een tijdje. En Kevin, wat ga je doen met de kerst? Oh, uh, <laughs> nou de eerste dag uh, ga ik naar... Uh, um, um, ja, uh, nou, mag ik reclame maken? Nou ja... Ja, heel kort. Nou ja, het heet gewoon helemaal zo. De winter Efteling ga ik naartoe... Lekker Gezellig. eventjes... Uh, hè? Gezellig? Ja, gewoon leuk, precies. Chocolademilk drinken, een beetje rondslenteren. <laughs> ik hoop dat het leuk is. Het is in ieder geval... Uh, en dan de tweede dag uh, met, uh, met familie. Gelukkig is familie maar één dag. Nee hoor, een <laughs> grapje. <laughs> God, dit horen ze niet, dit horen ja. ze niet. Dus ja, ik, ben, ik ben een hele lieve familie, maar het is, het is wel lekker dat er gewoon even één dagje tussen zit... ...waarin er gewoon eigenlijk niks moet. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Maar uh, ja, we moeten er toch even een einde aan gaan maken langzaam, Kevin. Ja, gaan jullie lekker verder met het programma. Ja, ja bedankt uh, voor je tijd. En uh, mogen we je in de toekomst nog een keer bellen? Ja, uiteraard. We laten we gewoon in 2010 uh, af en toe weer even leuk bellen. Ja, dat is, is helemaal goed. Hey. Bedankt, Kevin. En uh, we hopen je snel weer te spreken. Fijne dagen, hè? Hele fijne dagen, jullie. En we gaan er even je single draaien. Ja, leuk. Groetjes. Doei. doen. Hoi. S morgens vroeg, tot s'avonds laat Bel jij me op en vraag je hoe het met me gaat Gelukkig maar, dat jij me belt Want er is iets dat ik je nog nooit heb verteld Steeds, wanneer we samen zijn Voel ik me sterker, voel ik me sterker Ben degene die me aan het lachen krijgt. Tijd ging snel, maar door jouw zoon. live hier op CFM. Oh, sorry, Bon Jovi live hier op CFM met Bells Will Be Ringing. Een kerstplaat die je niet mag ontbreken tijdens de kerst. Ja, en het is weer zover. Het is tijd voor onze grote vriend Rudy en uh, hij met zijn eendasvlieg Hier komt hij. Ja, ja. En natuurlijk hebben we deze week een kerstachtige eendasvlieg. Het liedje wordt gezongen door een meisje dat op 11 jaar geleden America's Got Talent won. Een paar jaar later, december 2006, bracht ze een kerstnummer uit dat nog steeds erg populair is en nog veel te horen is in deze kersttijden. Bianca Ryan is de naam van de zangeres. Ook is het pas 4 jaar geleden dat ze haar nummer heeft uitgebracht, maar we horen hebben.